Deel 2 Ondertussen ontving de keizer hooggeëerde gasten in zijn wondermooie tuin. Jawel, beste gasten, mijn personeel. Hier zal het trouwens bevestigen. Ik heb niet alleen het mooiste paleis op aarde. Ik bezit ook nog eens de meest verrukkelijke tuinen. Wat heb ik? De meest verrukkelijke tuinen, majesteit. Voilà, nu hoort u het eens van een ander. En hadden zij het niet gezegd? Dan had ik het zelf wel gedaan. Maar goed. Het is tijd, majesteit. Eh, uh, tijd? Waarvoor? De keizerlijke soep, majesteit. De keizerlijke soep? Hm, heerlijk. Zitten er balletjes in? Meer balletjes dan soep, majesteit. Nu wil het toeval dat de sultan van Bengalen op zijn reis naar het paleis... de nachtegaal had horen zingen. De sultan was wel wat gewoon. Hij had zelf thuis een neuriënde neus horen... Maar een nachtegaal die zo mooi kon zingen, dat had de sultan nog nooit gehoord. Het meest fantastische, hooggeëerde keizer, is toch wel... Mijn paleis, ik weet het. Ja, ja, ja, het is een prachtig paleis. Maar het allermooiste... Mijn tuinen. Ook oh, die zijn inderdaad weer gaan los, majesteit. Maar het aller, aller, allermooiste... Dat ben ik zelf. ...is uw nachtegaal. Mijn... Jawel! Hooggeëerde keizer, uw nachtegaal. Of meester, het is een nachtegaal? Een klein grijs vogeltje, hoogheid. Een klein grijs vogeltje? Jazeker, meester. En de sultan vindt dat het al. een, een klein grijs vogeltje. De sultan bedoelt natuurlijk dat de nachtegaal zo fantastisch. lekker is, of meester? Met ananas en zoetzure saus. zo fantastisch kan zingen. Majestijd. Oh Ja. Oh, ja. Goed. Ja. Maar nu is het hoog tijd voor. Uh, wat was het ook alweer, of meester? bad, meester. Mijn bad. Ja.